Kijk op austriaan.info Oostenrijk. Je doel bereikt. Dit is Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Exclusief. Eigenwijs. Grensverleggend. Op locatie. Bureau Buitenland. Nu. Het Harm -e de Botje. Welkom bij Bureau Buitenland, het enige buitenlandprogramma op de publieke zenders. U hoorde het net al in het nieuws, op dit moment zijn de Europese regeringsleiders bij elkaar voor de allesbeslissende top waar de eurocrisis bezworen moet worden. Zometeen het laatste nieuws. In deel 2 van onze Arabische herfstserie gaan we naar Egypte. Verslaggever Rick Delhaas belandde in Cairo in de ernstigste rellen sinds de revolutie uitbrak. Mijn god, er komt iemand hier ingereden op de demonstranten. Zijn hele auto gaat eraan. Ze staan hem beneden daar te slaan. Het uh, is echt ongelooflijk. This is not good. Rick Delhaas vanuit Cairo. Iets meer, iets, uh, uh, meer na half acht vanuit Egypte. Dan Libië. Vandaag is Libië officieel bevrijd. Maar hoe zou het gaan met Muammar Gaddafi? De overleden kolonel leest zometeen een laatste brief voor... gericht aan Arabische presidenten die nog wel in het zadel zitten. En Hasna Bouassa las voor ons de Arabische en Afrikaanse kranten. Hoe reageerden de buurlanden op de dood van de dictator? Zij schuift tegen aan. Maar nu eerst de gerenommeerde Vlaams-Amerikaanse politicoloog Dirk-Jan van der Wallen. Hij was deze zomer korte tijd politiek adviseur van de Verenigde Naties. Ik sprak hem vlak voor deze uitzending en vroeg hem of hij verbaasd was dat Gaddafi is opgepakt. Nou, het, het, het verbaast me wel, want ik had gedacht dat hij natuurlijk naar Niger of zo zou gevlucht zijn. Maar dat hij dan toch uiteindelijk... Uh... En Sirt gebleven is, die dan tenslotte toch het stadje is waar hij geboren is, vind ik wel. Ja, ik, ik moet zeggen, ik was wel wat verbaasd daarover. U heeft hem verschillende keren ontmoet. Wanneer voor het laatst? Uh, nou, voor het laatst, persoon er ongeveer een 25 jaar terug. <laughs> We dachten recent nog. <laughs> nee, nee. <laughs> Oké, okay. maar u heeft wel geprobeerd de onderhandelingen tussen de aanhangers van Gaddafi en de mensen van de overgangsraad hè, om die te faciliteren. Dat is helemaal mislukt. Heeft u tot op het laatst nog dat geprobeerd of niet? Ja, dat werd geprobeerd tot op, het, tot op het laatste. Maar het was natuurlijk ook heel duidelijk dat nog die overgangsraad, nog de, de kant van Gaddafi, eigenlijk bereid waren om, om dus onderhandelingen te beginnen. En dus ja, uiteindelijk is Gaddafi dan toch gevlucht. En zoals ik ook altijd gezegd heb, is hij dan natuurlijk door zijn eigen mensen neergeschoten geworden. Ja, wat, wat moet moeten nu verder met de aanhangers van Gaddafi in het nieuwe Libië? Ja, dat wordt natuurlijk een enorm probleem. En uh, uh, een van de dingen wat de Verenigde Naties uh, uh, verscheidene keren geïnsisteerd uh, heeft met, uh, met de Libiërs, um, is dat er een soort uh, truth and reconciliation moet uh, Waaruit... politie waarheidscommissie. Ja, precies. Een waarheidscommissie zou komen. Uh, en dat heeft uh, de, die overgangsraad dan ook in, uh, overweegd. Maar tot nu toe hebben ze dat nog altijd niet gedaan. Maar ik denk dat het werkelijk uh, uh, brood nodig is. Want dat zijn, natuurlijk zijn er duizenden mensen uh, die Gaddafi... Uh, uh, ...gevolgd hebben en uh, ja, daar moet natuurlijk nu een, een oplossing voor gevonden worden. Ja, hier in Nederland wordt gezegd, uh, uh, Libië heeft nu alle hulp nodig... ...want er is helemaal niets van democratische instituten, klopt dat? Ja, dat klopt uh, inderdaad. Uh, Libië heeft nooit uh, de democratische instituten gehad... Uh, ...zelfs niet als het uh, in 1951 dus een, een onafhankelijk uh, land geworden is. Dus uh, eigenlijk is dat een, een tabula rasa. Men, men begint werkelijk uh, vanaf het, uh, het begin... Uh, en daarom heeft uh, Libië natuurlijk ook wat heel internationale expertise nodig... Uh, om dat soort uh, instituties, de, de, dat soort uh, democratische uh, partijen en zo uh, uit de grond te stampen. Maar u kent die mensen van de overgangsraad goed, hè, u heeft veel met ze gesproken. Zitten zij te wachten op westerse hulp? Uh, nou, ze wachten wel op westerse hulp, maar, maar dan uh, meer, zoals ik gezegd heb, expertise enzo, in verband met, uh, met verkiezingen enzo. En ik denk uh, dat de Verenigde Naties vooral zich daarmee uh, gaan bezighouden, want uh, de Verenigde Naties worden nog altijd beschouwd in Libië. Uh, Ten slotte is het de Verenigde Naties, die natuurlijk in 1951 uh, Libië uh, als een onafhankelijk uh, land gecreëerd hebben, en daarom uh, nog altijd blijven de uh, blijvende Verenigde Naties een, een partner uh, voor de Libiërs... Uh, die ze werkelijk uh, boven alle andere uh, partijen verkiezen momenteel. Ja, uh, hoe gaat het nu verder met dit land? Uh, wordt het een nieuwe stammenstrijd? Of denkt u dat ze echt oprecht naar, nou ja, naar een nieuwe staat kunnen evolueren zonder veel geweld? Nou, ik denk dat het moeilijk wordt om een nieuwe staat uh, op te richten. Ik denk dat er uh, tamelijk veel geweld uh, aan te pas zal komen... Uh, en hopelijk uh, wordt er dan toch uiteindelijk, wordt die, die grondwet en zo, wordt er hele dat politieke systeem dan toch uit de grond verstand. Maar ik denk werkelijk, vooral als, als men dat uh, zo wat historisch bekijkt, dat er heel wat problemen zullen zijn voor de Libiërs om werkelijk een, morne, uh, een moderne democratie te worden. Ja, en wat gaat uw aandeel daarin worden? Uh, nou, momenteel uh, nog niks. Ik uh, vertrek waarschijnlijk terug uh, naar Libië, maar ik weet nog niet precies hoe lang. In januari, en hopelijk tegen januari, zal de Verenigde Naties dan ook volop bezig zijn met die verkiezingen voor te bereiden. En daarin kunt u dan een rol gaan spelen? Uh, nou, natuurlijk, de, de Verenigde Naties speelt daar een rol. En ik, ik, ik adviseer alleen maar in, in bepaalde dingen. Ja, oké. Okay, nog even één laatste vraag. Um, Saif al-Islam, de zoon ja. van Gaddafi, die is nu ook opgepakt. Is het gevaar dat er nog teruggeslagen gaat worden... door een soort ondergrondse guerilla-beweging? Is dat nu helemaal verdwenen? Nou, ik, ik denk persoonlijk dat dat helemaal verdwenen is. Uh, die, die menten, de, de groepen, rond, vooral rond Saif al-Islam... werkelijk hadden heel, heel weinig uh, nog te maken... Met, met wat er precies gebeurde in het land. En ik denk werkelijk niet um, dat nog uh, die, die, die militias... die nog bestonden rond Saif al-Islam... nog uh, rond uh, Muammar al-Khaddafi hemzelf... dat die werkelijk uh, ooit uh, nog uh, enige invloed zullen hebben op Libië. Ik sprak met libië expert Dirk van der Wallen... hoogleraar aan het Dartmouth College in de Verenigde Staten. En dan nu een postume brief van de gevallen president... de Libische leider Muammar Gaddafi... aan alle nog levende presidenten in het Midden-Oosten. Geschreven door de Nederlands-Iraakse schrijver en dichter... Rodan al-Khalidi. <middels> Mijn liefste levende Arabische presidenten. Ik, Muammar al-Kaddafi. Ik, de koning van de Afrikaanse koningen. Vanuit de receptie van de hemel schrijf ik jullie deze brief. Het enige wat ik kan garanderen is dat er hier geen NAVO is. Ach, de navo kameraden de navo boven en ik beneden in een rioolpijp. Ik, Muammar al-Kaddafi, de leider van de leiders, alleen. Toen ik even geen leger had, kwamen ze naar mij, die ratten. Waren het maar de Amerikanen geweest en niet mijn volk. De Amerikanen zouden met mij hetzelfde doen als met mijn ex-broertje Saddam Hussein, waarvan ik hier hoorde dat hij jammer genoeg niet in de hemel is. Van de Amerikanen had ik tenminste een glas water gekregen om de macht die in mijn kiel vast zat door te slikken. Lieve levende Arabische presidenten. Neem van mij dit advies. Vlieg zo snel mogelijk naar mijn beste vriend... ...kameraad Chavez in Venezuela. Doe hem de groeten en vertel hem van mijn grote spijt... ...dat ik niet naar hem geluisterd heb. Dat ik niet naar hem ben gegaan... ...om het tweede deel van het Groene Boek met hem te schrijven. Dierbare kameraden, ik wens jullie in die harde Arabische lente, in warme winter, hemelse groeten. Jullie grote kamerad Muammar al-Kaddafi, de eeuwige president van Libië en de leider van de Arabieren vanuit de receptie van de hemel... U hoorde een bijdrage van schrijver Rodan Al-Khalidi. Hij is een van de winnaars van de Prijs voor de Literatuur van de Europese Unie... die eind november in Brussel door prinses Laurentine wordt uitgereikt. Een lange versie van de brief kunt u vinden op onze site www.villavpiro.nl. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. In Brussel vergaderen de Europese landen al het hele week einde over een definitieve oplossing voor de eurocrisis. Gisteren begonnen de ministers van financiën en sinds eind van deze middag zitten ook de regeringsleiders bij elkaar. In de wandelgangen te Brussel loopt onze correspondent Thijs Sadé al de hele dag rond en hij maakte de volgende sfeerimpressie. Nederland is altijd voorstander geweest van een in het Engels heet dat een comprehensive approach, dus dat is een veelomvattende, alomvattende aanpak. Mr. Juncker, ja, yeah, excuse me, you're also staying in the same hotel as yeah. our minister. Unfortunately. En we moeten ook strenge afspraken maken en daar ga ik vandaag en morgen over handelen met mijn collega's. Mr. how big a setback is it Hi. Een van mijn collega's die zijn kleine radiorecorder er niet dichtbij krijgt, heeft hem aan een houten pollepel gebonden met een elastiekje. Ik ben naar gekomen om. In raad morgen. Greece is in a very deep recession. En staan we aan de rand van de afgrond? Ik, ik, ik denk het, ja. Ik denk het. Luistert Merkel naar de jager? Nou, Ik denk dat um, uh, er veel aandacht is geweest in de Duitse pers voor het Nederlandse standpunt. Ja, kijk, De Nederlandse regering doet altijd alsof ze heel veel in te brengen hebben. Maar laten we wel wezen, als er een hele duidelijke deal is tussen Frankrijk en Duitsland... Ja, dan gaat Nederland gewoon ook mee akkoord. Tijn Sadeh. Wie zei dat? Dat Nederland ja. gewoon akkoord gaat. Dat was Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Nou, die heeft deze dagen niet heel veel te vertellen. Nee. Ze pakken hem een paar dagen daarvoor. Uh, maar ja, die Europarlementariërs, die moeten we ook serieus nemen. Die uh, houden deze top ook allemaal nou in de gaten. Maar uh, klopt het hij wat hij zegt? Nou ja, hij heeft een punt. Zeker, uh, Nederland volgt natuurlijk zeker op economisch terrein natuurlijk. Uh, Duitsland al jaren, al decennia. We zijn gewoon afhankelijk van de Duitsers. Uh, en nog in de tijd van de gulden was onze gulden natuurlijk volledig ge, ge verwant aan, aan wat de Duitse bank deed, onderhevig daaraan, zoals eigenlijk alle munten in Europa maar daar komen we misschien later nog op uh, ook op het financiële terrein en nu in het bestrijden van die uh, eurocrisis, het bespreken van instrumenten hoe moet het allemaal, trekken Duitsland en Nederland samen op, of in ieder geval trekt Nederland zich op aan Duitsland nou ja, ik besprak dat ook nog even met onze minister van Financiën, De Jager uh, twee dagen geleden in zijn hotel uh, toen uh, zei hij meteen ja, maar je moet wel uh, goed weten hoor, dat Duitsers nemen mij ook heel serieus. En begon hij allemaal te praten over dat hij gequote was... in de, financiële, in de Financial times Duitsland eh, over het Nederlandse voorstel... voor een extra super-eurocommissaris voor begrotingscontrole. Dat is het grote ding hè, van Rutte en de Jaak. Ja, daar, ja daar, daar, daar is het Nederlands kabinet nogal blij mee en trots op. Eh, dat wordt zo hier in de wandelgangen eh, genoemd. Eh, het verschijnt nu trouwens ook al voor het eerst deze dagen... ook op documentjes. Eh, hoe serieus die documenten zijn, weten we nog niet. Er staat nog geen stempel van... Herman van Rompuy op. Maar uh, dat wordt zeker serieus genomen. Maar als je daar met Merkel en Sarkozy... Uh, ja, als je die twee daar hoort praten tijdens een persconferentie... dan valt de supercommissaris nooit. Nee. Hey, in die collage die je net liet horen... hoor je ook iemand zeggen... we staan aan de rand van de afgrond. Wie was dat? Ja, dat is een vermaarde Belgische professor, Paul de Gouwen, aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij maakt net de overstap naar de London School of Economics. Nou, zijn deur wordt, wordt werkelijk platgelopen. De man kan alles altijd zeer helder uitleggen, wordt internationaal serieus genomen, heeft ook de Europese Commissie geadviseerd. Ja, hij is niet de enige die dit zegt. En trouwens, je merkt steeds meer de laatste maanden dat er natuurlijk een enorme kloof is aan, aan het ontstaan is tussen de Brusselse uh, mannetjes en vrouwtjes, de politici. De diplomaten en de buitenwereld. En de buitenwereld, dat zijn economen, uh, maar ook industriëlen... die zich steeds meer laten horen. Zo uh, hoor je de laatste dagen ook uh, bijvoorbeeld... Uh, een van de top economen van Sveriges werelds uh, grootste bank, Citigroup. Hij zegt, ja, de politici weten gewoon niet uh, ja, uh, wat er eigenlijk aan de hand is. Ze snappen niet welke uh, instrumenten gebruikt moeten worden. Ze weten niet hoe ernstig het is. We staan aan de rand van de afgrond. Maar heeft dat impact daar in de wandelgangen te Brussel? Ja, ik denk het toch stiekem wel. Kijk, in Brussel is het altijd zo, zeker bij dit soort uh, eurotoppen... Uh, men, ...niemand laat het achter ze van zijn tong zien. Er wordt uh, achter gesloten deuren wel degelijk uh, op het scherp van de snede onderhandeld. Kijk, waar het nu allemaal eigenlijk heel simpelweg om gaat... ...hoe krijgen we dat vertrouwen terug in de eurozone? Ja, en iedereen zegt, ja, het begon met die Grieken. Nou ja, heel veel economen zeggen, Griekenland is niet de enige schuldige. Het is gewoon begonnen te rotten aan de rand van Europa in Griekenland. En dat heeft eigenlijk de hele zwakke plek in de eurozone blootgelegd. En dat is heel simpel. We hebben een euro gekregen in 2001. We hebben een muntunie. Uh, dus uh, ja, zijn we, uh, zijn we, uh, hebben we gestart. Maar er is nooit een politieke unie ondergelegd. Dus het is nooit duidelijk wie waakt er nou eigenlijk over die euro. Wie staat garant voor al die uh, leningen en obligaties in euro's. Wie ja. controleert. Hè? Dus we spelen eigenlijk allemaal met andermans geld. Ja, er, er was zojuist een persconferentie van uh, uh, bondskanselier Merkel en president Sarkozy. Kwam daar wat uit... Nou, daar kwam nog niet veel uit, maar dat uh, is logisch. Uh, ze zijn namelijk nu eigenlijk pas aan het echte werk begonnen. Die uh, persconferentie was eventjes uh, om te laten merken... we zijn er, we nemen uh, onszelf uh, serieus. Uh, kijk eens hoe wij hier eensgezind als een soort van Mercosur staan. Maar ja, dat is allemaal uh, schone schijn... want nu, as we speak, uh, zijn de 17-eurolanden, uh, de, de leiders daarvan... zijn nu pas achter gesloten deuren aan tafel gegaan... en nu gaat het erom spannen... Kijk, de, de eensgezindheid die Merkel en Sarkozy net uitdroegen... ja, dat het is eigenlijk nog uh, niet veel waard. Want er zijn ontzettende knelpunten tussen Frankrijk en Duitsland. Ik weet niet of je wil dat ik ze even opzom. maar het is uh, Heel het is kort, en dan gaan we daar dan naar onze twee andere gasten die ik dan daarna ga introduceren. Let op. Uh, precies, ik, ik zal heel uh, kort zijn. Uh, even, drie punten. Griekenland, uh, wat doen we met die torenhoge schulden? Kwijtschelden of niet? Nou, de Fransen zijn niet voor kwijtschelden... want een hele hoop Franse banken hebben daar ontzettend veel leningen uitstaan. Die vallen dan om... Nou, dan krijgen we het over dat noodfonds. Nu 440 miljard, moet dat naar 2000 miljard? Nou, de Fransen hebben iets, maak er een soort van bank van... waar je makkelijk geld kan lenen. De Duitsers en ook Nederlanders zeggen, ja, het is mooi geweest. Dat, uh, dat, dan gaan alle landen veel te slap worden. Dan denken ze, oh, er is altijd de noodfonds. Die willen dat dus niet. Nou, ik noem er nu maar even twee enorme knelpunten. En ja, daar gaat het nu om. Iedereen heeft zijn ogen gericht op Merkel en Sarkozy. Ja, en daar gaan we dan ook over verder praten. Kees van der Bas, oud-correspondent van het Parool... en al dertien jaar woonachtig in Frankrijk. Nu toevallig even in Nederland. Um, wat vindt u van Merkel? Wat voor rol speelt zij? Hoe wordt er in Frankrijk tegen haar aangekeken? Uh, ik kan natuurlijk niet voor heel Frankrijk spreken... maar ik weet wel dat de Fransen gemiddeld gesproken... heel weinig van Merkel weten... En uh, dat Duitsland voornamelijk wordt gezien als het land dat verantwoordelijk is. Uh, ervoor verantwoordelijk is om, deze, om ons uit deze crisis te halen. De Fransen zijn het zelf niet echt van plan. Aha, dus een vrij lethargische houding daar? Nee, er zijn, zijn volgend jaar presidentsverkiezingen. En Sarkozy moet een aantal uh, heldendaden verrichten. Wil hij nog uh, herkozen worden? Ja. En een van die heldendaden is Merkel onder druk zetten. en haar er min of meer toe pressen. Dat ze uh, zorgen dat Europa gered wordt, want Frankrijk kan het niet. Nee. In Den Haag, Helmoet Hetzel, correspondent voor verschillende Duitse media. Uh, welkom. Hoe kijkt u aan tegen zo iemand als Sarkozy en met u de Duitse media? Nou, de Duitse media en ik zelf ook. We zien dat, zoals mijn uh, collega net heeft, heeft gezegd, dus, uh, iedereen kijkt naar Duitsland, iedereen kijkt naar Berlijn. Dus wij moeten het regelen. Dus mevrouw Merkel, de Duitse Bundeskanzlerin, mevrouw bundes Bundeskanzlerin moet het regelen. Dus uh, alle ogen zijn op ons gericht, en, uh, omdat Frank Frankrijk het niet kan. En maar er zijn fundamentele verschillen en is zijn net ook al genoemd. En het gaat om vooral één centrale bund is. Dus de centrale bund is de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank en of die noodfonds om bijvoorbeeld Griekenland en andere landen misschien in Europa te kunnen retten, in de Europ Europese Eurozone te kunnen retten, of die een ongelimiteerd zeg maar, ungelim mandaat krijgen om geld te drukken. Dus inflatie, inflatie, inflatie, dat is de grote vrees en dat willen de Fransen Frankrijk wil dat. dat wil daar hebben jullie daar dat, in Duitsland slechte herinneringen aan? Ja, precies, dat wil Duitsland niet, dat wil Nederland niet, dat wil Oostenrijk niet. De, de, de noordelijke landen willen dat niet. Even voor de luisteraar. Kunt u kort uitleggen waarom er bij de Duitsers zo'n ontzettende angst is voor het aanzetten van die drukpers en, uh, en, die en veel drukpers, geld bijstand? Oké, okay, ik ga u een persoonlijk verhaal vertellen van mijn opa. Mijn opa heeft mij verteld in de jaren 1920, 1923, hij moest met, echt, met, een, met een bak van 1 biljoen doen. Rijksbank naar de bakken gaan om een brood te kunnen kopen. Het was verschrikkelijk. Dus die hele inflatie heeft eigenlijk ook het uh, Dertig Rijk en Hitler no uh, mogelijk gemaakt, omdat heel Duitsland was helemaal verarmd. Die inflatie was, is, is een spookbeeld. In, elke, in, elke, zeg maar, in het bewustzijn van elke Duitser is een inflatie een horror. Kees van der Bas, uh, Frankrijk, begrijpen ze dit soort sentimenten daar? Nee, ik denk niet dat dat daar heel erg speelt. Uh, Frankrijk heeft gewoon zijn eigen uh, agenda. Dat hebben ze door de hele geschiedenis van uh, de Europese eenwording ook laten zien. Zij gaan uh, dit soort uh, topmeetings in met een agenda, met een doel. En hun enige doel is eruit te slepen wat ze van plan waren eruit te halen. En wat er in de rest van Europa gebeurt. Dat is een, uh, hoe zou je dat noemen, een sideshow. Maar moeten die Fransen niet een keer in beweging komen? Ik bedoel, ze demonstreren altijd overal voor. Ze klagen, terwijl crashes gratis zijn. Hè? Nou, nee, is, ja, maar... Heb ik daar het antwoord op? Met Tijn, Sardé, te Brussel? Nou ja, ik ben het helemaal eens met de, de twee sprekers. Ja. En het probleem is eigenlijk dat door die Duitse en die Franse sentimenten... we eigenlijk met z'n allen gegijzeld worden. Want er moet natuurlijk wel inderdaad ja. een soevereine bank komen... die inderdaad al die obligatieleningen kan, kan stutten, kan garanderen. Want we spelen nu nogmaals als allemaal met andermans geld. Uh, vergeet niet, hè, Mitterrand, uh, die wilde in ruil voor zeg maar, de Duitse hereniging... moest er per se die muntunie komen. En dat moest snel, snel, snel. Mitterrand is ijdel, uh, trad machiavellistisch op. En die muntunie kwam er. En in Frankfurt kwam dan die bank, nou, die stond er toch al. En er moest er dan snel wat Frans aan tafel gezet worden. En alles zou goed komen. Economen die iets uh, ja, uh, kritiek leverden, die werden gewoon weggeblazen. Ja, en nu zitten we er eigenlijk mee. En diezelfde gevoeligheden spelen eigenlijk nog steeds. Na oorlogse gevoeligheden zou je eigenlijk kunnen zeggen. Nee, maar is het heel erg Helmet belangrijk het heel erg iets belangrijks om even naar, naar, in die discussie te werpen, namelijk in het verdrag van Maastricht staat heel duidelijk no bail out. Dat betekent dat één land voor de schulden van een ander land niet hoeft op te komen. Dat staat in het verdrag van Maastricht. En dat is gewoon, gewoon Afgesproken en nu gaat iedereen die verdrag van, van, van Maastricht breken of wil dat breken, of al Frankrijk wil dat doen. Frankrijk, de strategie van Frankrijk is die dat wij allemaal, dus de 17 landen van de eurozone, voor al die schulden van iedereen moeten uh, opkomen. Maar dat is toch gewoon zo. Dus in de verdrag van Maastricht staat staat dat elk land voor zijn eigen schulden moet opkomen en niet een ander land. En dat is de cruciale cruciale verschil tussen Frankrijk en Duitsland. Ja. Dus wij zeggen gewoon... ook die banken die hebben investeerd moeten ervoor opkomen... en elk land moet zichzelf helpen. Kees van der Bas, dat zou als consequentie kunnen hebben... dat Frankrijk zijn AAA-rating verliest. Hè. Is de angst ja. daarvoor groot in Frankrijk? Die is zeer groot, want dat, heeft, dat, is, meer, dat, is, dat is de status. Hè? Dat heeft ook met prestige te maken. Sarkozy kan dat absoluut niet gebruiken. Wat zouden de consequenties zijn? Uh, dan gaan de Fransen dus massaal volgend jaar links kiezen... waar de oplossing overigens ook niet vandaan gaat komen. Want daar, je, het is helemaal niet een groot probleem in de pres, presidentsverkiezingen... van wij moeten radicaal anders... Uh, we moeten gaan bezuinigen, we moeten een aantal van de luxe... van de verworvenheden die deze staat Frankrijk heeft uh, prijsgeven. Is het niet dat niet eigenlijk heel... al een soort Griekenland, Frankrijk? Uh, Griekenland, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik vind Frankrijk, uh, Griekenland 2008... We zijn nog, we koesteren <laughs> nog ons in het idee uh, dat het beste mee kan vallen. En, als we, en zolang Duitsland maar blijft uh, gireren. Is dat ook, blijft dat ook zo? Maar Sarkozy gewoon, weet dan wel heel goed de, de, het, de, de. Sarkozy weet dan in Brussel in ieder geval wel heel goed de schone schijn op te houden, maar Kees zal dat vast kunnen uitleggen. Dat is zijn vak hè. Ja. Sarkozy. Ja, uh, ja dat is natuurlijk een, een uit, uitermate behendig politicus. Hij weet exact hoe de agendas liggen. En ik vrees dat Duitsland ook helemaal geen keus heeft, als ik heel eerlijk ben. Nee, Helmoet Hetzel, heeft Duitsland een keus als Frankrijk wordt afgewaardeerd? Wat zijn de consequenties dan voor Duitsland? Het is zijn voor heel Europa, niet alleen voor... Voor Duitsland maar ook voor heel Europa das zou echt een, een, een ramp zijn. Dus er uh, moet gewoon een compromis komen. En ik denk in dit geval: één keer moeten de uh, Fransen een keer inbinden. Dus gewoon, uh, ik vind dat die, die deutsche eisen die we hebben, dat de Europese Centrale Bank onafhankelijk onaf, uh, moet, moet blijven dat er geen kan geld wordt bijgedrukt, dat die een keer moet even worden gerespecteerd en geaccepteerd door Sarkozy. En Sarkozy ook, natuurlijk, hij wil herkozen voor de volgende jaar. Er is een presidentsverkiezing in Frankrijk. En hij moet natuurlijk, denk ik, ook een keer... Uh, misschien over zijn ei, eigen schaduw springen... of dat kan, weet ik niet... maar hij zou het moeten doen... In het, in, het, in, in het belang van Europa... en <coughs> de, de euro... En, en voor ons allemaal in feite. Ja, uh, ik, uh, gaat dat, dat een beroep is op... YouTube. Van de Bas Je doet dan een beroep op iets wat er niet is... Een, ja, okay. een, een, een besef <laughs> dat je solidair moet zijn met de rest van Europa. Ik moet eerlijk zeggen, uh, ik ben dol op het land, ik woon er graag. Maar ja. dat hele okay, dat besef is er totaal niet. Keihard. Ik ben een beetje idealistisch, oké? Misschien een beetje idealistisch, okay? een beetje idealistisch van, van mijn kant nu. Maar goed, uh, het is hard is, is, Nu is het erop of eronder. Ja. Dus we staan echt aan de rand van de afgrond. En uh, dan moet je ook, denk ik, een beetje... Warte, bei der Wein tun. Und ich weiß nicht, ob die franzen das willen tun. Aber es ist an Frankreich, um Warte bei der Wein zu de tun. Und Kehr über die Alchesstraße zu springen. Und nicht springe, het hele zeg maar, toekomstproject van Europa, de Europese Unie en de euro te redden. Kees van der Bas, ik het, even... Ik ben het er totaal mee eens. Maar, maar gaat het uh, een rol spelen in de verkiezingen? Uh, Toch? Ik, nou, als er acuut dingen fout gaan, in, in heel korte tijd wel. Nu is het voornamelijk kijken of Sarkozy het lukt... om Duitsland zover te krijgen om Europa te redden. Ja. Dan is, het aardige is dan dat waarschijnlijk Merkel in Duitsland niet herkozen wordt... maar Sarkozy is dan de held van Frankrijk. Gaat mevrouw Merkel de verkiezingen hierop verliezen? Waarschijnlijk wel, ja. Absoluut. Zoals het nu uitziet gaat mevrouw Merkel ten onder aan die hele eurocrisis. En ook als u Europa gaat redden en de euro gaat redden... Zij zelf gaat het waarschijnlijk in Duitsland dan niet redden. Ze wordt niet herkozen. Dus Merkel wordt niet herkozen en Sarkozy blijft president en ook nog een baby... Het is wel heel gemeen. Misschien. Maar dat, dat was natuurlijk ja, ja. ook één ding. Hè? Dus uh, dat uh, meneer Sarkozy afgelopen vrijdag naar Frankfurt is gekomen... de Europese Centrale Bank... en uh, niet aanwezig was bij de geboorte van zijn dochter in Parijs. Uh, en dat was natuurlijk ook een, een teken... Uh, waar iedereen in Duitsland heeft uh, gezegd... Oh. Maar nou, dat kan eigenlijk niet. Als, vader, als, je, als je vader wordt, moet je eigenlijk bij de geboorte van je kind aanwezig zijn. Van de Bas, laatste vraag. Dat was belangrijker nieuws. De baby of de eurocrisis is in de kranten? Nee, het belangrijkste nieuws was de rugbyfinale. Ah, ok. Nieuw-Zeeland, Frankrijk. Laatste vraag voor Tijn Sardé in Brussel. Gaan we nog iets krijgen voor morgenochtend de beurzen open gaan vanuit Brussel? Nee, uh, alleen maar uh, hele mooie beloftes. Uh, het kan dus inderdaad uh, heel erg gaan stormen morgen. Uh, je zou ook uh, nog de vraag kunnen stellen... wie gaat er nou winnen, Merkel of Sarkozy? Uh, ze houden elkaar volgens nog even in een weurgreep. Ik zag even wat signalen. Ik hoorde vanmiddag dat Merkel een teddybeertje heeft gekocht... voor de dochter van Sarkozy. Nou, Dat is natuurlijk allemaal allerschattigst. Maar ik denk eerlijk gezegd dat Merkel... het mes op de strot van Sarkozy gaat zetten. Ik denk toch dat Merkel uh, gaat winnen. Dus dat is misschien misschien een signaal voor de beurshandelaren. Oké, okay. morgen gaan te we. Open. Sorry, we gaan dit afronden. Dankjewel, <laughs> Kees van der Bas, oud-correspondent, Helmoet Hetzel, correspondent voor verschillende Duitse media en Tijnza Devan uit Brussel. Kijk hoe de beurzen morgen gaan openen. Dit is nog steeds de. Uh, Bureau Buitenland van de VPRO. U kunt uh, onze uitzending terugluisteren op villa-vpro.nl. We hebben ook een nieuwsbrief waarop u zich kunt abonneren. Die vindt u op die website. En we hebben ook een, uh, apps, verschillende apps, waarop u uh, onze programma's heel makkelijk kunt terugluisteren. Dus als u een iPhone of een iPad heeft, schaf die app aan. Hij kost helemaal niets. Dan nu um, um, Egypte gaan we naartoe, zeker. Rick Delhaas was daar en belandde in een zeer gewelddadig Cairo... waar uh, Egyptische christenen de kopten onlangs massaal de straat op gingen uit protest tegen het in steken van kerken door moslimfundamentalisme. Fundamentalisten, dit is het tweede deel uit onze serie Arabische Herfst. We zijn bij een demonstratie. Er wordt hier op het ogenblik in uh, Egypte iedere dag wel gedemonstreerd. Maar niet zo groot als dit... En we moeten een beetje uitkijken, want uh, er wordt gevochten, er wordt ook geschoten. En het lijkt er ook op alsof uh, er groepen demonstranten zijn van de kopten... die uh, de demonstratie proberen te beschermen tegen uh, ja, zeg maar het gespuis van het oude Mubarak-regime. Dit is een demonstratie waar gevraagd wordt om voor de rechten van minderheden op te komen, de kopten. Er zijn allerlei incidenten geweest in de afgelopen tijd... waarbij kerken, waarbij kopten worden aangevallen. En dan worden de daders niet vervolgd. En ze trekken nu op naar het uh, ministerie van Informatie. En daar staat militaire politie voor de deur. Het is echt een beetje een chaos... En er wordt opnieuw geschoten. Het uh, wordt behoorlijk ruw. Mijn nee, god. Nee, god. Er komt iemand hier ingereden op de demonstranten. Zijn hele auto gaat er aan. Ze staan hem beneden daar te slaan. Het uh, is echt ongelooflijk. Zijn hele auto aan het En uh, hij wordt nu toch uh, gered door een paar demonstranten. Ze rijden nu met een militair voertuig uh, in op de demonstranten. Het uh, is over hier. It's coming down here. Watch out, watch out, watch out. Het is coming over hier. Uh, er wordt nu uh, met uh, uh, live ammunitie geschoten. En uh, iedereen uh, rent, loopt de brug op over de Nijl. Weg van de plek, weg van het uh, Ramses Hilton. De demonstranten trekken zich terug. Uh, het is donker. Vijf, zes, zeven auto's in de fik. Grote zwarte rookwolken... die tot boven de hoge gebouwen, kantoorgebouwen uitkomen. Uh, Een vreedzame demonstratie waar officieel toestemming voor was... wordt breed uit elkaar geslagen door militairen. 26 doden en meer dan 300 gewonden is de balans. In het meest ernstige incident sinds de verdrijving van president Mubarak. Tijdens het incident worden alle onafhankelijke televisiestations uit de lucht gehaald. En de staats-TV meldt dat het leger wordt aangevallen door optische demonstranten... en dat drie militairen zijn omgekomen. Het volk wordt opgeroepen om het leger te komen verdedigen... De volgende ochtend komt de oppositie bij elkaar op verzoek van presidentskandidaat Ammar Moussa. Tijdens een persconferentie wordt het optreden van het leger en de leugens van de staatsmedia veroordeeld. Er wordt de twijfel uitgesproken of de militairen wel in staat zijn de overgang naar democratie te leiden. In de chaos na de persconferentie worm ik me naar voren tussen de tientallen journalisten en bodyguards. Hoe is dat? That... Yes. Uh, Dutch Radio. Uh... Yes, oké. Okay. Uh, is what, what happened yesterday, is it a game changer? Well, uh, it is a crisis, it's a major defect in the society and in our handling. Very But will it will it change the game? Well, uh, it depends what you mean by game. Well, uh, will the, the elections go on? Uh, will you? Oh I, I hope so. ja, ik hoop so. Nu uh, gaat hij van het podium af door een speciaal deur. Heel even. Dus. Uh, ik vroeg hem of dit het uh, wat er gisteren gebeurd is. Uh, ja, het, het, het, het plaatje helemaal verandert. Het spel, de regels van het spel verandert. Hij zegt dat het een, een grote crisis is, en, maar in ieder geval hoopt dat uh, de verkiezingen doorgaan. Daar komt uh, Sahar. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. Are you ready for it? Uh, yeah, somehow. Uh. Um, ja, we zitten dus in de auto met de 22-jarige Sahar. We zijn op weg naar de militaire rechtbank. Ze heeft drie vrienden bij zich. We zitten hier met z'n vieren op de achterbank, allemaal heel jong. Ze hebben elkaar leren kennen op het Taglierplein tijdens de revolutie. Um, Sahar staat uh, terecht voor het verzamelen voor de rechtbank. Uh, dat mag niet. En ze heeft foto's genomen van een officier die hun kwam bedreigen. En dat mag ook niet. Uh, daar kan ze een half jaar tot drie jaar celstraf uh, voor krijgen. Um, als er een zitting is nu, kunnen ze je meteen vasthouden? Kunnen ze meteen opsluiten? Yes, sure. Ja. Yeah. Dus sure. so, so is het mogelijk dat we je niet see you back. Maybe. ja. Yeah. Yeah. Ik vraag van, is er een, een mogelijkheid dat we je straks niet meer terugzien? Ja, dat, dat kan. En hoe voel je je daarover? Ik ben zo worried, uh, misschien. <laughs> en... Um... Ja, ze zegt van ik, uh, ik ben erg bezorgd. Ik ben niet bang, maar ik ben bezorgd over datgene wat je te wachten staat, datgene wat je niet kent. Kun je je iets voorstellen bij wat het is in de gevangenis te zitten? I cannot, and I didn't try to not to myself. I didn't try to. Nee, nee. Ze zegt uh, ik kan me er niks bij voorstellen als ik in de gevangenis zit. Ik wil het eigenlijk ook niet. Uh, ik wil mezelf uh, niet banger of ongeruster maken dan nodig is. We are late. Ja, uh, yeah. Ja, we zijn een beetje te laat. Um, all the lawyers just um, calling me, calling me, come on. Ja, de uh, advocaten die haar vertegenwoordigen oh. drong aan, kom nou, kom nou. We zijn echt veel te laat. Ik denk wel een kwartier, twintig minuten Er staan activisten hier voor het uh, Militaire Rechtbank. Journalisten natuurlijk ook. Uh. Goed luck, Saha. Uh, ik was het ook. Oké, okay. goed luck. Nou, ze gaan naar binnen. Een klein aantal journalisten en uh, ook toch maar weinig activisten, moet ik zeggen, blijft hier achter. Uh, om te wachten wat de uitspraak zal zijn. Uh, ja, ze wordt dus eigenlijk aangeklaagd voor iets waar ze tegen protesteert, namelijk militaire rechtspraak voor burgers. En dat doet ze hier altijd voor de militaire rechtbank. En nu is ze zelf aangeklaagd. Omdat ze hier zich verzameld heeft met een groepje activisten. En Dat is verboden. En ze heeft foto's genomen. <kijkt> en dat is ook verboden. <hijkt> Nou, we staan uh, nu uh, een uur of drie te wachten. En als het goed is, komt uh, Sahar nu uh, naar buiten. Ze loopt nu door de poort. Oké. Okay. Nou, ze is uh, naar buiten gelopen en meteen in een auto gesprongen. En De auto is er tamelijk hard vandoor gegaan, dus we moeten even gas geven. Nou, we zijn naar een buitenwijk gereden van Cairo. en hier hebben we afgesproken. Zahar, congratulations. Oh, thank you. Um, wat gebeurde er? Je sprong in een car. Jullie gingen er met een rotvaart vandoor. Ja, yeah, um, it was because of my family. Um, actually, if I didn't tell you, uh, I left my family's home two years ago because they are. Um... They were charging me and uh, violating me. Uh, ja, nee, dit zag er misschien heel raar uit. Ik heb het van tevoren niet verteld. Ik heb twee jaar geleden gebroken met mijn familie omdat ze mishandelden. Maar omdat uh, mijn uh, zaak publiekelijk bekend was, uh, konden ze weten dat ik op dit moment voor de militaire rechtbank uh, terecht zou staan. Mijn vader was er vandaag op de zitting en hij had uh, negen ooms. Uh, ik weet dat hij niet hier is om me te ondersteunen. Hij is hier om me te ja. arresteren. En hier in Egypte is het onnormaal... dat een meisje onafhankelijk is. Ja, mijn vader was er om mij ja, in feite... ja, ze zegt te arresteren, maar kit te kidnappen, mee te nemen. Je moet eigenlijk begrijpen, in Egypte is het een, uh, een schande... dat een dochter alleen onafhankelijk leeft. Ik ben 22 jaar, ik wil onafhankelijk zijn. En eigenlijk kwamen ze... Hun schaamte hier wegwassen. Ze wilden mij meenemen en ze hebben mij ook bedreigd. Ze hebben gedreigd mij te vermoorden. Wat, wat was de uitspraak? What was the verdict? No case anymore. They told the lawyers that the case will be cancelled, but not yet. Want de lawyers vonden mijn naam in de rol van de sessie. Ja, haar naam was niet op de rol. Daarom kon er geen uitspraak worden gedaan. De rechtbank zei tegen de advocaat: kom over een week maar terug. En het, het, het bericht is eigenlijk dat uh, de zaak geseponeerd wordt. En dat ze dus niet de cel in hoeft. Sinds het vertrek van Mubarak begin dit jaar zijn er al 12.000 burgers voor militaire rechtbanken berecht onder wie enkele honderden activisten. Ook Mohammed al kassas was vanaf de eerste dag bij de revolutie betrokken... als jeugdlid van de Moslimbroeders. Twee maanden geleden is hij uit de partij gezet... vanwege meningsverschillen over de koers. Hij heeft nu samen met andere jongeren een eigen partij, de Egyptische Koers. Welke meningsverschillen had hij met de Moslimbroeders? Ik ben uit de partij gezet omdat ik met hen van mening verschil over de richting van de partij. De broederschap die leunt wat meer naar het huidige regime. En wij willen dat de eisen die de revolutie stelde en die niet ingewilligd zijn door de militaire hoograad, dat die wel ingewilligd worden. Ik ken Vita Magelef, een ideologie. Er is ook een uh, ideologisch verschil. Uh, wij als jongeren uh, hadden gehoopt dat uh, de moslimbroederschap een uh, ja, meer sociale partij zou zijn dan een islamitische partij. Terwijl de leiding kiest voor ja, dat islamitische karakter. Uh, wij waren het ook eigenlijk oneens over het feit dat de uh, top van de broederschap... ...meer leunt op de salafisten die uh, ja, een hele conservatieve uh, idee hebben over de samenleving... Uh, ...terwijl wij als jongeren een meer gematigde islam voor ogen hebben. Heeft u niet het idee dat de jongeren buiten spel staan? Uh, like ik heb het die Ja, ook al is het zo dat de jeugd zeg maar, aan de kant geschoven is door de traditionele politiek en uh, ja, door de uh, militaire hoge raad. Uh, ik denk toch dat er een deel van de Egyptische samenleving nieuwe politieke gezichten uh, wil. En uh, dat die voor verandering zijn. My name is Mamdou Hamza. I am 64 years old. En hij is een van de rijkste zakenmensen in Egypte. Leeft al tien jaar in onmin met het Egyptische regime, maar is ongrijpbaar omdat hij over de hele wereld grote bouwprojecten heeft voltooid. Al jaren financiert hij jeugdbewegingen in Egypte, waaronder de 6 april beweging, die de motor voor de revolutie van januari was. We now are trying to get some of these young people into the parliament. Ik wil dat er een aantal van deze jonge mensen in het parlement komen. Als er niet vijf van deze jongeren in het parlement uh, komen... Dan, dan is dat een mislukking. We proberen mensen in het parlement te so krijgen... zodat we de balans kunnen houden. Ja, we moeten een beetje de balans proberen te bewaren. De politieke islamisten zijn al heel erg actief. En ik ben bang dat als het volk straks bij de verkiezingen op de politieke islamisten stemt, dat wij een soort suïcide Plegen een soort gemeenschappelijke suïcide. Een nation is committing a suicide. Ja. Hij zegt zelfs een en dan dan plegen we als land als Egypte zelfmoord. I am very afraid there is a chance this happens, but if this happens, there will be the second wave of revolution. Ja. Hij zegt ik ben er heel erg bang voor. Um, het is een uh, ab absolute nationale zelfmoord. Uh, de kans is er. Als het gebeurt, dan komt er een tweede revolutie. Dat verzeker ik u. Er is ook een kans dat het oude regime terugkomt. Er is ook een kans dat het oude regime terugkomt. Die zijn nog steeds actief. En ik vind het een misdaad van de militaire raad... dat deze mensen van het oude regime straks mee kunnen doen aan de verkiezingen. Dat zou niet moeten mogen gebeuren. Als het gebeurt, dat zelfs man... Van de vorige regime. Wanneer de election, we zullen ministry. niet in Tahrir Square, maar in front van het House of Parliament. Ja. Hij zegt: ik heb via Twitter vandaag laten weten dat als een van de mensen van het oude regime uh, gekozen wordt, dat wij dan na de verkiezingen een blokkade zullen opwerpen, zodat het parlement niet bij elkaar kan komen om te vergaderen. And we shall stop. The House of Parliament from Convening. Amal Sharaf is een van de activisten van de 6 april beweging. De militairen hebben volgens haar de revolutie misbruikt om een koep te plegen. Is er misschien een tweede revolutie nodig? Of course, we need een second revolutie in, Egypt. We sure we need in Egypt. Uh, Jazeker, we hebben een tweede revolutie nodig. De, de revolutie van januari, februari was eigenlijk maar een halve revolutie. De militairen zijn vastbesloten om hun positie te behouden. De confrontatie die jullie nu zoeken, die zal ook gewelddadig worden opnieuw. Well, uh, Mubarak also uh, was insisting to stay, and the confrontation wasn't violent. We fought, we fought Mubarak for three years and by my violence means, and we got him out. Ja, ze zegt uh, Mubarak wilde ook graag aanblijven en uh, hij is vertrokken. Wij hebben dat uh, gedaan met uh, uh, niet-gewelddadige middelen. En we zullen het ook nu opnieuw proberen met de Militaire Hoge Raad. En uh, ook al zijn er dan duizend mensen omgekomen in de afgelopen maanden. Ja, dat is de prijs voor vrijheid. Als je thuis blijft, dan zul je nooit vrijheid krijgen. But in fact, you are saying you don't believe in these elections, these upcoming elections. Of course, I don't believe in these elections. They are illegal elections and the military. I and I don't believe in the military. Ik geloof niet in deze komende verkiezingen. Het zijn illegale verkiezingen in mijn ogen. En ze zullen opnieuw gemanipuleerd worden. We have a lot of work to do. Is it worth it? Ja. Yeah. Of course it's worth it because I'm doing this for my daughter, who they want to kidnap her. I'm fighting for her right to, to live a normal, fair life in her future. I don't want her to live a life that like the one I lived in oppression and corruption. Ja, natuurlijk is het het waard. Ik doe dit uh, voor de toekomst van mijn dochter. Ik wil dat ze in een vrij land leeft, uh, gevrijwaard van corruptie en waar vrije verkiezingen zijn. En ik doe dat voor alle andere Egyptenaren die ik uh, datzelfde gun. Ik doe het dus niet alleen voor uh, mezelf. Tot zover Rick Delhaas vanuit Cairo. En volgende week het derde en laatste deel van de serie Arabische Herfst. Dan berichten we over Bahrein, waar de revolutie in de kiem werd gesmoord. En morgen bij televisieprogramma Tegenlicht ook aandacht voor de Arabische Herfst. Daar een uitzending met als titel De Slag om de Arabische Kijker. Berichten uit Blochistan. Gaan we verder met onze rubriek berichten uit Blogistan, waar we kranten en blogs nalezen. In dit geval naar aanleiding van de dood van kolonel Gaddafi. Vanavond doet dat voor ons Hasna Bouassa. Je hebt de kranten gelezen uit de buurlanden van Libië, Hasna. Ja, hoe hoe waren goed. de reacties op de dood van de dictator in de opringende landen? Um, nou, Die reacties die verschilden nogal. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Zimbabwe, waar Gaddafi's uh, vriend uh, Mugabe met harde hand regeert, dan was eigenlijk alleen de partij van Mugabe, uh, de ZANU-PF-partij, die uh, de Omruwde. De rest van het land um, die vond het Gaddafi's verdiende loon. Uh, heel veel mensen waren blij dat er nu weer één dictator minder is in het uh, Afrikaanse continent. Nou ah, ja, die Gaddafi, oh, sorry, die, ja. die, die Mugabe is natuurlijk ook wel een portret, hè? Ja, ik bedoel, precies. een ontzettende keiharde onderdrukker, duizenden Absoluut. mensen. Omge dus ik kan me voorstellen dat ze daar niet echt rouwig zijn om de dood van zijn goede vrienden. Nee, ze zien het um, ze hebben eigenlijk ook wel een beetje hoop dat het uh, een voorbode is voor wat uh, Mugabe te wachten staat. Volgend jaar zijn er verkiezingen in Zimbabwe. En uh, dat dus een redacteur van de Zimbabwe Independent... Um, die zei dat um, Mugabe nu een uh, kameraad minder heeft... En uh, volgens hem betekent um, de dood van Gaddafi um, dat Mugabe ook uh, geïsole geïsoleerd zal raken. En dat zal dus belangrijk worden voor uh, volgend jaar. En hij denkt ook uh, dat Mugabe behoorlijk nerveus is geworden door de dood van uh, uh, Gaddafi. En uh, door de blijdschap van de mensen in Sirte. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Die stokoude uh, Mugabe in zijn ja. paleis die daar naar die beelden zitten kijken. Mm -hmm. Blijdschap in Zimbabwe dus, in ieder geval bij de, het gewone volk. Um, ja. Was er ook verdriet? Ja, dat zou je bijna niet denken, maar er was verdriet. Bijvoorbeeld, en dat vond ik opvallend, uh, op een Nigeriaans forum, uh, nairaland.com. Um, daar waren me uh, meningen van mensen te lezen die er echt uh, treurden om Gaddafi... en he die hem prezen om uh, zijn hulp aan de Afrikaanse landen... om zijn strijd voor een Afrikaanse eenheid... En ook, en dat zal voor ons heel erg raar klinken... maar ook uh, hoe hij met de mensen omging. Um, ja, er werd gezegd dat um, um, de, de levensverwachting van Libiërs... 30 jaar is gestegen onder Gaddafi. Of dat zo is, weet ik niet. Maar um, he, ze zeiden ook van iedereen in Libië heeft een huis. Er is gratis gezondheidszorg en er is gratis onderwijs. Dus... Gaddafi heeft veel meer gedaan voor zijn mensen dan welke andere Afrikaanse leider dan ook. En er werd ook gezegd: van nou, hij is strijdend ten onder gegaan. En dat is meer dan onze leiders doen. Wat vind je van zo'n mening? Uh, het is een hele geïdealiseerde mening. Ik bedoel, ik Die begrijp... mensen zijn waarschijnlijk nooit in Libië geweest. Uh, sowieso. Ik begrijp wel dat er voor sommige mensen dat het belang van een huis. en ge gratis gezondheidszorg. en. Uh, onderwijs. dat dat heel erg veel uh, betekent. als je zelf helemaal niks hebt. Maar um, ik denk dat ze als ze. Ik denk dat ze hem idealiseren. Ik bedoel, het was een showman, het was een clown... het was iemand die um, behoorlijk mensen ook voor zich in kon winnen. Het was een rock'n'roll uh, man... voordat hij toch behoorlijk uh, van het paardje raakte. Dus ja, ik, ik, ik begrijp het wel, maar het is natuurlijk, het is natuurlijk niet feitelijk... Nee, in, hij strooide ook met moskeeën en met geld. Ja, onder ja. andere in Oeganda. Hoe waren de reacties daar? Ja, nou daar, daar hebben ze echt tranen geplankt in Oeganda. Want uh, daar zijn de moslims verdeeld in het land. Um, nou ja, die verdeeldheid. En dat is, dan komt er toch nog iets moois uit zo'n uh, dood van Gaddafi. Die hebben ze aan de kant gezet om uh, samen voor hem te bidden. Afgelopen vrijdag, dus eergisteren. En dat gebeurde in de Gaddafi-moskee. Dat is. Een van de grootste moskees in uh, Uganda. Um, er kunnen 30.000 mensen in. En die zat dus helemaal vol. En um, nou, die speciale herdenkingsdienst... Um, die werd geleid door Sheikh Abdul Karim Bogo. En die zei dat Gaddafi uit jaloezie is vermoord. En hij zei dat hij als held is overleden... omdat hij heel veel heeft gedaan uh, voor de moslimgemeenschap. Zowel in Uganda als daarbuiten. Maar ook voor Uganda zelf heel veel heeft gedaan. Ja... Uh, we hebben allemaal de beelden en de foto's gezien... Van die, van die afschuwelijk bloedende Gaddafi... die als een trofee werd rondgesleurd... en uiteindelijk ja. dus ook werd afgemaakt. Ja. Heeft dat tot heftige reacties geleid, Bedoel Ik die beelden? Ja, nee, absoluut. En ik denk, dat, weet je, ik denk dat je toch ook wel van alle empathie gespeend moet zijn... als dat je niet raakt. Het was afschuwelijk. En dat heeft tot heel veel discussie en tot heel veel schok geleid. Um, bijvoorbeeld uh, religieuze discussies. Hè? Dus mensen die zeiden, maar luister eens... Uh, naar het voorbeeld van de profeten... naar wat er de islam voorschrijft moet je gevangenen, krijgsgevangenen, hè, oppakken... maar je mag ze niet doden, je moet ze goed behandelen. Nou, dat is natuurlijk niet gebeurd. Um, in de Alger Algerijnse krant Liberté stond een heel interessant opinieartikel... Sowieso is het interessant om te zien wat er in uh, Algerije, hoe daar naar wordt gekeken. Want Algerije was altijd een hele trouwe bondgenoot van Gadda Gaddafi tot het laatst toe. En ook omdat zijn vrouw, dochter en haar gezin uh, in, nu in Algerije ja, leven. Extra belangstelling daar Absoluut. dus. Absoluut. Ja. En uh, Omar Wali, uh, journalist, uh, die schreef, en dat was wel interessant, dat... Um, door toe te geven aan de wraakzucht... en niet te kiezen voor een beschaafde oplossing... de Libiërs en de revolutionairen dus de kans hebben laten lopen... om een positief beeld te geven aan hun opstand. Mm -hmm. En hij gaat dan, dan nog een, een stapje verder. en stelt dat weet, de, het lot van de dictator of de ex-dictator... dat dat eigenlijk als een voorbode hangt over het lot van uh, Libië zelf. En, en dat is ook wel door heel veel andere opiniemakers gezegd. Hij denkt ook dat... Um, uh, heel veel mensen het nu wel goed uitkomt. Omdat ze straks, zich, zich straks niet in het beklaagde bankje zullen bevinden... als Gaddafi zou worden gearresteerd en zou moeten getuigen en berecht. Ja, dan hè, wordt gezegd dat hij zou heel veel zou kunnen vertellen... over de banden tussen het Westen en uh, Libië zelf. Nou, dat gaat nu allemaal niet gebeuren. Komt bepaalde mensen goed uit. Ja. Algerije, daar zit dus de familie, hè? De, ja. de, de, de mensen die het hebben overleefd van Gaddafi. Mm -hmm, ja. Hoe is het in Tunesië, het andere buurland? Uh, nou, daar is een hele andere reactie. Uh, Tunesië heeft heel veel Libische opgevangen. Um, nou, daar gingen de mensen, zowel Tunesiërs als Libiërs, de straat op. Nou, toeterende auto's met vlaggen wapperen. Nou, we kennen de, de, de beelden wel. En um, de Tunesische kranten die waren ook heel erg uh, hard in hun oordeel... over Gaddafi, unaniem hard. De um, Arabisch-talige krant Astaba, dat is de morgen... die kopte met tiran sterft, zodat de mensen kunnen leven... En de Franstalige Le Ton die zei, die schreef Gaddafi, het was afgelopen met hem en nu is hij dan ook echt dood. En zij gebruikt ook de metafoor dat hij zijn mensen als ratten behandelde en uiteindelijk zelf als rat is gevangen en geëxecuteerd. Ja, dan tot slot, je hebt een cartoon meegenomen. Ik ja. zie een, een muurschildering van vijf presidenten uh, ja. met een mannetje die er voorbij loopt met een grote kwast... en die de kruis heeft gezet door Ben Ali, door Mubarak en door uh, Gaddafi. Gaddafi. De ja. twee die dan nog over zijn, wie zijn er? Dat zijn Saleh van Jemen en Assad van Syrië. En uh, de meneer uh, met die kwast, die heeft op zijn... Um ja, wat is het? Op zijn trui of op zijn pak heeft hij uh, het volk staten geschreven. Dus het volk heeft drie dictators uh, weggewerkt. En de twee die overgebleven zijn, die zijn ontzettend geschrokken. Dat zie je aan de gezichtsuitdrukking. Dankjewel, Hasna Bouwassa. Spreed. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van Bureau Buitenland. Aangeschoven is Pieter van der Wielen met Labyrinth. Wat gaan jullie doen zo meteen? We gaan het hebben over uh, de zee. De, de oceaan, een ja, ja. Want als je van veraf naar aarde kijkt, dan is het een blauw bolletje. Maar eigenlijk weten we heel weinig over de zee... en wat uh, de effecten van de klimaatverandering op die zee zijn... en van die zee weer op de klimaatverandering. Op wat daarin uh, zwemt, bijvoorbeeld, of op hoe hoog die zee precies staat. En zelfs de kleur van de zee schijnt te veranderen. Goed, zo meteen in Labyrinth. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. Um, wilt u ons naluisteren, dan kan dat op uh, www.vilafpro.nl. We hebben ook een nieuwsbrief waarop u zich kunt abonneren. En als u uh, de. Vanavond in KRO Brandpunt, besmette kunst. Schilderijen geroofd van omgekomen joden hangen nog steeds in Nederlandse musea. Dit is een geroofd schilderij. Ja, ik vermoedde dat u hier ergens mee zou komen. En zou zich dood moeten schalen. Dat en meer vanavond in KRO Brandpunt, om kwart over tien op Nederland 2. Ik ben Bas Haring en ik ben niet voor niets filosoof. Denken over de betekenis van het leven betekent voor mij het stellen van de juiste vragen.